Tien uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Bij een aanval met gifgas zouden in de Syrische stad Douma... tientallen doden zijn gevallen. Dat zeggen meerdere medische hulporganisaties. Een ziekenhuis en een gebouw vlakbij zouden zijn aangevallen. De berichten zijn niet bevestigd. Het Syrische regime ontkent en heeft het over nepnieuws. Amerika zegt dat als de berichten kloppen... die vragen om een onmiddellijk antwoord van de internationale gemeenschap. Nederland hoopt de komende dagen te profiteren... van het handelsconflict tussen China en de VS. Premier Rutte en andere leden van het kabinet... beginnen vandaag aan een handelsreis door China. Er gaan ook vertegenwoordigers mee van zo'n 165 Nederlandse bedrijven. De voorzitter van wer werkgeversorganisatie VNO-NCW... noemt de timing van de handelsreis perfect. Supporters van ADO Den Haag mogen vanmiddag niet bij de wedstrijd... tegen FC Utrecht zijn. Dat heeft burgemeester Van Zanen van Utrecht besloten... vanwege de rellen van gisteravond en vannacht. Hooligans vochten in een Utrechtse woonwijk, gooiden met vuurwerk... en liepen over de A12. Twintig mensen zijn opgepakt. De Braziliaanse oud-president Lula zit in de gevangenis. Hij moet een straf uitzitten van twaalf jaar voor corruptie. Gisteravond gaf Lula zich aan de politie over... Dat wilde hij al eerder op de dag doen, maar hij werd tegengehouden... door de duizenden aanhangers die zich rond zijn verblijfplaats hadden verzameld. Oud-president Lula vecht zijn veroordeling nog aan. Venezuela maakt een einde aan de grensblokkade van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat heeft minister Blok tijdens een bezoek aan Venezuela... met de regering afgesproken. Begin dit jaar sloot Venezuela de grens... om de smokkel naar Aruba, Bonaire en Curaçao tegen te gaan... Blok heeft nu beloofd dat de smokkel beter zal worden aangepakt. Het weer opnieuw een vrij zonnige dag, al is er in het westen wel wat hoge bewolking. Het wordt maximaal 18 tot 22 graden. Morgen geregeld zon en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal. Hogeschool Zak is ontwikkeld omdat HBO-onderwijs beter kan.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Paul. Nou, goedemorgen en welkom bij OVT, waarin we vandaag stilstaan bij de deze week overleden oud-dictator van Guatemala, Rios Mont, verantwoordelijk voor de volkenmoord op Indianen in dat land. De twintigste verjaardag van het pilletje Viagra. En in de week van de klassieke bespreken we het boek Leven met de Goden over geloof en godsdienst in de klassieke oudheid. Columnist vandaag is Filip Frederiksen. Maar nu eerst Hongarije. Daar zijn vandaag verkiezingen en het moet wel heel gek lopen, wil aan het eind van de dag de zittende premier Viktor Orban niet opnieuw als winnaar uit de bus komen. Anders gezegd, de victator, zoals hij ook wel genoemd wordt, kan weer vier jaar vooruit met zijn project om het christelijke Hongarije in zijn opvatting het hele avondland te beschermen tegen hordes migranten van buiten en tegen de Brusselse vijand van binnen Europa. Ja, en om uit te leggen hoe het uh, zit met Hongarije en hoe het toch steeds weer Hongarije voor Orbán lijkt te vallen vanuit Groningen, in de studio daar te plekken historicus in Oost-Europa en Midden-Europa kennen Stefan van der Poel aanwezig. Goedemorgen Stefan. Goedemorgen Jos. Uh, Stefan, gaat weer winnen? Ja, het, de, de enige vraag is eigenlijk met um, hoe groot de, de meerderheid zal zijn. Dus Wordt het weer een tweederde meerderheid? Wordt het een absolute meerderheid? Of uh, verliest die inderdaad wat, uh, wat zetels en zal die een coalitie uh, moeten gaan vormen? Maar dat zou nog wel eens een groter probleem kunnen, uh, kunnen worden, want dan wordt Jobbik de tweede partij, nog rechtser ja. dan Fidesz, uh, de mogelijke coalitiepartner. Maar, maar hoe, hoe staat het in de peilingen? Ja, uh, Fidesz gaat winnen, maar dat kan eigenlijk ook niet, uh, niet anders. Uh, in, in de zin van dat alle kiesdistricten zijn aangepast. Um, er is een soort bonus voor de meerderheid binnen een district. De oppositie is uh, verdeeld... En uh, ja, de media zijn grotendeels in handen ja. van, van Fidesz. Het, het democratisch systeem is een beetje aangepast... op het <laughs> succes van de dictator, uh, zullen we maar zeggen, voor het gemak. Ja. Uh, laten we proberen het succes van Orbán te duiden. Hij heeft en had zogezegd in Europa een reputatie. En die wordt in het jaar 2015 onder woorden gebracht... door de, op dat moment en nog steeds de hoogste man in Europa... Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. En er is een Europese top... En Orbán is er ook en Juncker staat op hem te wachten met een aantal andere hoge plaatsen en zegt er dan iets. En let even heel goed op, want het, je moet echt goed luisteren. Maar luister goed naar wat Juncker zegt: Orbán is een aantocht, maar is er nog niet. Let op. De dictator is coming. <laughs> dictator. Ja, hebben we het hier aan tafel verstaan? Ja. ja, goed, dan heeft men het thuis ook verstaan: De dictator is coming. Uh, uh, Stefan, uh, korter en helder kan, helderder kan de reputatie van Orbán niet worden samengevat, geloof ik. Nee, nee, je kunt inderdaad zeggen dat hij in de loop der tijd een soort van autocratie heeft, uh, heeft gevormd. Hè. Omdat hij een, een tweederde meerderheid had, heeft hij de grondwet aangepast heeft hij het constitutioneel hof naar zijn hand gezet. Wat ik al zei, de media die zijn in de handen van Fidesz. Hij heeft ook stemrecht gegeven aan Hongaren... die buiten de Hongaarse grenzen wonen. Ook heel belangrijk, want dat is een, uh, een grote groep. En die stemmen mm. bijna allemaal uh, Fidesz. Ja, en dan kun je ook nog toevoegen... hoe hij uh, tegenover die open society van, uh, van Soros uh, staat. Dus ja, al die punten bij elkaar opgeteld... plus de toenadering richting Poetin... doen toch wel uh, vermoeden dat je van een... Uh, van een Autocraat of van een dictator kunt Ja, kunt ja maar, maar hij gaat nog niet zo ver als, als mensen als Poetin en Erdogan... die mensen gewoon uh, massaal in de gevangenis stoppen of doodschieten. Nee, alleen heeft hij tijdens deze verkiezingsrace wel al laten weten... dat straks na de verkiezingen hij zal afrekenen met zijn tegenstanders. Dus ja, welke vorm dat gaat krijgen weten we niet... maar het is wel een, uh, ja, iets dreigends. Ja, nu heeft hij in, in Europa de reputatie van de dictator. Hoe zit het eigenlijk in Hongarije zelf? Hoe kijkt men daar naar deze man? Ja, als, als, als een sterke man die, die uh, de gevaren die Hongarije omringen... Uh, een beetje uit het land kunnen houden. Dus ja, hij is populair bij, bij veel Hongaren. Die, um, die snelle veranderingen in het land allemaal uh, niet helemaal kunnen bijbenen en een voortdurende angst hebben voor de veranderingen die plaatsvinden. Ja, want hij benoemt zichzelf tot, ik geloof dat hij zichzelf tot het Lutheranisme heeft bekeerd. Uh, en dat hij dat eerst niet was. Over nee, nee, nee, nee. Hoe zit het precies? Hij nou, wil... hij komt oorspronkelijk uit een, uit een protestants nest. Dus in Hongarije heb je een vrij grote groep um, Calvinistische um, lieden. Uh, hij is buiten um, Boedapest geboren in Sigis Verheervaar, even, even buiten Hongarije. Uit een protestant milieu. Maar in zijn jeugd was hij eigenlijk niet gelovig. Hij, hij noemde zichzelf atheïst. En aanvankelijk, toen hij ook met zijn politieke eh, activiteiten begon... moest hij ook helemaal niks hebben van dat, eh, van dat christendom. Hij is bijvoorbeeld, oorspronkelijk is hij ook helemaal niet getrouwd in de kerk. Dus toen hij in 86 trouwde met zijn studievriendin... was dat een burgerlijk huwelijk. Pas later, toen hij zag dat dat christendom... toch een interessant aspect kon worden... is hij alsnog tien jaar later, in 1996, ook voor de kerk getrouwd. Ja, want hij heeft zichzelf toch... Benoemd tot een soort christelijk redder van ja. uh, het door allerlei gevaren omgeven Hongarije. Ja, um, dus ja, je kunt zeggen dat hij in de loop der tijd politiek behoorlijk is, is opgeschoven. Dus Fidesz begon eigenlijk als een, als een jongere beweging aanvankelijk ook nog. En vanaf 88, 89 werd dat omgevormd tot een politieke partij. Maar toen gold het nog als een, ja, een beetje links-liberale partij... Eh, voor, een, voor een nieuwe generatie. Ik herinner me ook nog dat ik mensen van Fides hier eh, op bezoek had in Nederland... die contact wilden leggen met de jonge democraten. Dus zeg maar een beetje D66-types. Eh, dus daar moest je ze <tosses> oorspronkelijk zoeken. Maar in de loop der jaren is dat steeds meer opgeschoven in, in, in rechtse richting. En, ja. Tegenwoordig ja. uh, is het dus inderdaad uh, nou ja, op de bres voor Europa... op de bres voor het ware uh, Hongarije. Ja, want, want deze man... Orban die is geloof ik ook in 1989 even internationaal vermaard... omdat hij bij een, de herbegrafenis van de, de premier tijdens de Hongaarse opstand... Ja. nogal wat uh, liberale dingen roept. Ja, Hoe zat dus, dat weer? Dus vertel eens. Nou ja, Imre, Imre Nagy, daar gaat het dan om. Hè, de, de grote leider tijdens de opstand van 1956... die werd dus inderdaad in 1989 kreeg hij een herbegrafenis en daar waren heel veel mensen bij aanwezig daar in Boedapest... en daar was ook een hele jonge Victor Orbán... ik denk dat hij toen zo'n 25, 26 jaar oud was... en die riep toen op een gegeven moment voor de microfoon... Van dat de Russen het land moesten verlaten... en dat er vrije verkiezingen moesten komen. Nou, dat was voor die tijd was dat heel, heel spannend allemaal... En hij gold dus een beetje als de belofte van de, van de, voor de toekomst voor jong Hongarije. Ja, en ik geloof dat hij toen zich wat anders kleden dan nu. <laughs> ja, hij had ook zo'n matje en hij had een baard. En, uh, nee, een, dacht, hipster ja, een hipster eigenlijk. Ja, een hipster, een beetje een student. student. Ja. Ja. Je zou hem bijna niet meer herkennen. Maar je zei net... Uh, Leden van zijn partij kwamen bij jullie in Groningen op bezoek... om iets te leren over democratie en een beetje D66-achtig en, en, en zo meer. Was Orbán nou echt in hart en nieren een democraat in die tijd? Nou, achteraf moet je, toch, uh, wel, moet je daar ook wat vraagtekens bij, bij plaatsen. Dus ik denk dat opportunisme een hele belangrijke term is in dit, in dit verhaal. Want uh, ja, aanvankelijk dus links-liberaal, want daar... Daar lag de toekomst. Hij kwam uit een communistisch nest... dat hij eh, aan de Eötvös eh, Universiteit in eh, Boedapest kon studeren. Had alles te maken met het partijlidmaatschap van zijn, van zijn vader. Nog sterker, hij kon op een gegeven moment... met een beurs van Soros in Oxford gaan studeren. Dus de man die die later zo zou verketteren... daar heeft hij toch ja. mooi gebruik ja, van gemaakt. Ja, dat is die, die, die meneer die die grote universiteit ook heeft gesubsidieerd. De ja. Central European Precies. University, ja. ja. En... en um, dus hij heeft geprofiteerd van de, van de omstandigheden. Zag toen op een gegeven moment dat de, de conservatieve rechtse partij... van dat moment, MDF, uh, die verviel, of die, die viel uiteen. En daar lag dus de ruimte. En dan zie je Fidesz gewoon die ruimte op rechts innemen. En uh, ja, gaat hij zich steeds uh, christelijker uh, gedragen... En, en steeds uh, populistischer ook. Ja, en, en is er ook een, een verklaring in de zin van dat, je als je dat, dat hij. Uh, Hongarije heeft heel lang het schild van Europa geheten. Daar, daar werden de Turken tegengehouden enzovoort. Ja. Uh, dat gedachtegoed, gebruikt hij dat ook? Die... Ja, zeker. Zeker. En hoe doet hij dat? Nou ja, eh, bij allerlei gelegenheden... laat hij weten dat, dat Hongarije... pal staat voor, het, voor, voor... niet alleen voor Hongarije... maar ook voor het christelijke Europa. Dus hij laat voortdurend weten... dat Europa zijn identiteit eh, kwijt is. Maar dat dat, dat Hongarije niet zal, zal overkomen. Dus hij... Toont zichzelf een beetje als een, als een beschermheer van, van het laatste bastion. Net als uh, in de 16e eeuw, in 1526, die slag bij Mohács Waar nog altijd in Hongarije veel over te doen is. Die ze trouwens verloren. Dus uiteindelijk hey. hebben ze de Turken helemaal niet tegen kunnen houden. Maar uh, werd Hongarije 150 jaar lang zo'n beetje geregeerd door de Turken. Maar, uh, nou... Orbán zal er alles aan doen om de islam buiten Europa te houden. Net als destijds in 1526 en in vele veldslagen na die tijd. Ja, Dus, dus uh, Orbán die redt Europa, althans dat is een troefkaart die hij speelt... speelt hij ook nog iets anders mee... Je, je zou misschien kunnen zeggen, is er sprake naast, naast laten we zeggen, deze, deze, uh, dit, dit pleit van Wij Redden Europa, speelt hij ook mee dat die eigenlijk een soort tegenstelling is tussen aan de ene kant het Europa van de arme oostelijke landen, en aan de andere kant het Europa van de rijke westerse landen. Dat die arme Europese landen, waar Orban voor wat Hongarije voor staat, eigenlijk niet gehoord worden, en, en op deze manier, dit, dit, speelt die tegenstelling hier ook een rol. Ja, al zal hij het niet over het oosten hebben, dus Hongarije is een, een deel van Midden-Europa, net als, als Polen en net als Tsjechië en, en Slowakije. Dus eh, de Hongaren eh, hebben wel degelijk een band met, met, met het Westen. Vandaar die term Midden-Europa, niet Oost-Europa. Um maar ja. begrijp je wat ik bedoel? Er is een soort cultuurstrijd gaande. Ja. lijkt het wel tussen het Europa van de civilisatie en de beschaving en de tolerantie. Ja. En aan de andere kant een Europa zeggen wij zitten eigenlijk in de stront. En waar, waar uh, we, jullie... maar, maar pas op, want, want Hongarije is eigenlijk uh, nog verdeelder dan Italië. We hebben het vaak over Italië, Noord en Zuid en de grote verschillen. Nou, voor Hongarije geldt West- en Oost-Hongarije. En die verschillen zijn nog groter dan in Italië. Dus Orbán en zijn kliek. Uh, Zij behoren echt tot de, tot de rijke, rijke Hongaren. Uh, dus die, die, die armoede is, is zeer uh, relatief. Ik denk nogmaals dat opportunisme speelt bij hem een hele grote rol. Hij ziet waar de ruimte ligt. Populisme is in heel Europa in, in opkomst. En uh, ja, hij, hij uh, moet niks hebben van die bemoeienis van, van, vanuit Europa. En hij ziet in dat populisme en in dat idee van een sterke leider... ziet hij ook de toekomst uh, binnen, binnen Europa. Ja. Dus, ja. Ja. Want wat is hij in die zin te vergelijken met uh, types in Italië als Berlusconi en zo? Ja, ja... Uh, een beetje een mengeling zou ik zeggen tussen Berlusconi en, en, en Poetin. Uh, dus hij, hij toont zich ook graag de, de, de, de grote sportieve held. Hij laat zich vaak fotograferen en filmen op het, op het voetbalveld. Uh, geeft ook altijd uh, hoog op over zijn voetbalkwaliteit. Een beetje wat, wat Poetin ook ja. heeft. Hè. Ja, een dat heeft Hongarije ook wel nodig: voetbalkwaliteiten <laughs> hoog een over beetje opgeven. Boonga -boonga. <laughs> en ja, dat, <laughs> dat valt dus, nou dat, daarin uh, verschilt hij wel van, van Berlusconi. Dus Berlusconi, uh, nou ja, heeft he, he, he, allerlei vriendinnen enzovoort. Uh, Orbán moet toch wel een beetje het imago van een, een traditionele, conservatieve, christelijke man hoog houden. En daar heeft Berlusconi veel minder, uh, minder last van. Uh, we gaan zien hoe het afloopt vanavond. Uh, Stefan, uh, jij moet trouwens ook als de donder door naar Zwolle of ergens. Zwolle uh, om, ja. Omdat jij uh, uh, uh, Fiddler on the Roof gaat uh, uitleggen aan de mensen vooraf ja. aan een voorstelling. Ja, inderdaad. Nou, heel veel plezier daarmee en dank voor je toelichting. Graag gedaan, Jos. OVT, een programma over de verleden, tijd. Ja, Viaga is jarig. 20 jaar is het blauwe pilletje geworden tegen de erectieproblemen. Het werd door miljoenen mannen als een wondermiddel onthaald, maar ontnam heren op leeftijd ook aan een excuus om niet meer te hoeven als ze eigenlijk geen zin hadden. Kortom, deze pil bracht een seksuele revolutie op gang met zowel positieve als negatieve kanten te gast. Over de opkomst van Viagra is Jens van Tricht, sociaal wetenschapper en directeur van Emancipator, een organisatie die zich inzet voor mannenemancipatie. Jens, welkom. Uh, ja, om, om te beginnen maar even naar de, de ontdekking van het pilletje... dat nu twintig jaar bestaat. Want dat is, was eigenlijk een beetje toeval. Hè? Het was niet, uh, ze waren niet op zoek naar zoiets. Nee, dat heb ik begrepen. Uh, ze waren op zoek naar een middel dat hoog bloeddruk tegen zou gaan. En uh, dat was eigenlijk al uh, richting mislukking aan het bewegen. En toen bij een van de laatste tests hebben ze gevraagd... goh zijn er eigenlijk andere dingen die jullie op willen merken... aan de proefpersonen. En uh, toen zeiden uh, een man van, nou, ik had het gevoel... dat ik uh, s'nachts uh, vaker een erectie had dan anders. En dat werd door andere banden beaand. En toen zijn ze dit verder gaan onderzoeken. Ja, wij, wij, uh, wij hebben informatie doorgekregen... die misschien niet helemaal juist is... maar misschien dat jij dat kunt bevestigen... dat de verplicht is uh, dan s'avonds... de meeste mannen op hun buik aantroffen. Uh, die informatie heb ik ook gehoord. Uh, maar ik geloof dat er uh, uh, een heleboel uh, urban myths en uh, een, een global myths over Viagra rondgaan. Dus ik weet het niet precies, maar ik heb dat verhaal ook gehoord. Een uh, verhaal wat ook heel erg terugkomt, is dat de proefpersonen hun pillen niet terug wilden geven. En eigenlijk, als je nu ook even uh, googelt. Ze gingen ze hamsteren. Dat... Ah, ja, ja, we gaan door. We gaan door. Um, um, blijkbaar voldoet het aan een vraag ja. uh, in elk geval bij een deel van de mannen ja, nou is natuurlijk, dat pilletje is uitgevonden het, heeft allerlei, uh, het, het, het wordt getest, het wordt uitgeprobeerd maar het lijkt me dat je nogal een hobbel moet nemen als producent en degene die het op de markt brengt want er is namelijk een taboe rond hetgeen waar het pilletje je moet, de mannen moet helpen, namelijk impotentie hoe hebben ja. ze dat opgelost? Want dat is, hoe, hoe hebben ze dat opgelost? Nou, ze hebben de naam veranderd. He. Ze hebben het niet meer over impotentie, maar ze hebben er eigenlijk een soort technisch uh, loodgietersprobleem van gemaakt. Uh, ik weet eigenlijk niet wat de Nederlandse termen in het Engels zeggen. Doe maar ze. het ja, erectiestoornis in het Nederlands, he. maar in het Engels is het erectile dysfunction. Klinkt allemaal. Dus helemaal... er is iets wat ja. niet functioneert zoals het zou moeten. Uh, en dat pilletje lost dat op. Um, en daarmee hebben ze natuurlijk uh, meteen een interessante interventie gedaan. Um, in mannelijkheid, want dat is dan toch waar het uh, uh, in de bodem ergens over gaat... Uh, ...mannen horen juist heel potent te zijn. Uh, ik vind het een interessante aansluiting bij het gesprek daarnet. Want we zien dat oh, allerlei van de bedoelen, sterke mannen... Ja. ja, de sterke mannen in de politiek, uh, dat zijn heel potente mannen. Mannelijkheid en potentie, ook in de zin van alles kunnen uh, oppermachtig zijn... ...vallische kracht, uh, dat wordt heel erg geassocieerd met mannelijkheid... Uh, dus mannen vinden het heel ingewikkeld om te erkennen dat ze dat niet zouden ja. zijn. Maar dat er een klein normaal probleempje is wat met een pil op te lossen valt, uh, heeft die drempel blijkbaar verlaagd. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat uh, de fabrikant hier gewoon een enorm verdienmodel van ontwikkeld heeft. Dus ze hebben hun uiterste best gedaan om er een medisch probleem van te maken. Uh, om er een fysiek probleem van te maken, om er een farmaceutisch probleem van te maken. Dus ja. er wordt gewoon golf geld mee verdiend. Toen ik hiervoor gevraagd werd, heb ik eens dus in mijn computer gekeken wat ik eigenlijk in de loop van de jaren hebben over het onderwerp. En het eerste wat ik tegenkwam was een uh, geëxplodeerde spambox uh, En ik denk dat uh, los van de 32 miljard die ze er in de afgelopen 20 jaar verdiend hebben... dat uh, er een heleboel spam in ieders mailboxen is. Uh, is zullen we even gaan luisteren naar hoe dit, uh, dit, dit middel in het Puritijnse Amerika in 1998 via een reclamemaker wordt, wordt, wordt verkocht. En dan wordt de Republikeinse presidentskandidaat Bob Dole ingezet om Viagra aan de man te brengen. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Courage. Something shared by countless Americans. Those who risk their lives those who battle serious illness. When I was diagnosed with prostate cancer, I was primarily concerned with ridding myself of the cancer. But secondly, I was concerned about possible post-operative side effects like erectile dysfunction, ED. You know, it's a little embarrassing to talk about ED, but it's so important to millions of men and their partners that I decided to talk about it publicly. Ja, ID. We hebben, ik heb vandaag last van id, lieverd. Ik heb hoofdpijn en ik heb ja, id. Ja. Uh, heeft dit het probleem opgelost? Ik bedoel, bracht dit de doorbraak voor het pilletje, dit, dit soort filmpjes? Uh, dat heb ik begrepen. Van, ik, ik ben geen uh, Viagra-expert. Ik, uh, ik, ja, maar doe maar net alsof van... Uh, nou, dat, dat, <laughs> dat, dat... Ja, kijk, wat, um, uh, wat denk ik belangrijk is om te zeggen, is dat het... Uh, het middel inspeelt op een onzekerheid die bij mannen... Aanwezig is als het gaat over hun mannelijk presteren, over die potentie. En daar hebben ze. Dat is volgens mij al door de eeuw heen. Op allerlei plekken uh, worden er middelen gezocht om potentie te vergroten, om Zo, seksuele zoals, prestaties zoals. Te, Nou ja, ik geloof dat daardoor allerlei neushoorns en tijgers ook uitgemoord worden. Uh, omdat dat poeder uh, ja, ja, de gemale Neushoorns ja. of uh, weet ik wat, tijgerballen, stierenballen. Um, uh, allerlei kruidenmengsels, daar wordt al uh, eeuwenlang van alles aan gedaan. Um, maar het, uh, wat... wat Kijk, wat uh, dit filmpje of de, de, de, deze reclame doet, vind ik aan de ene kant heel mooi. Want er wordt een kwetsbaarheid van mannen bespreekbaar gemaakt die dat eerst niet was. Ja, en, en dan ook in relatie tot uh, iemand ja. die herstelt van prostaatkanker. Wat gewoon echt serieuze uh, impact op je leven heeft. En ook serieuze impact kan hebben op uh, je seksueel functioneren. Um, wat het, dus dat vind ik wel mooi. Wat het probleem natuurlijk is, is dat de... Ook al eeuwenoude mythe dat mannen altijd seks moeten willen hebben... altijd moeten kunnen hebben en altijd zullen hebben... dat die er alleen maar mee versterkt wordt. Zin hebben in seks is de norm. En geen zin hebben in seks of het niet kunnen... Uh, of, of uh, fysiek niet kunnen opbrengen... of dat er geestelijke uh, uh, factoren zijn die daar in de weg staan. Daar wordt eigenlijk overheen gewalst. En ik denk dat dat een enorm probleem is. Maar hoezo wordt daar overheen gewalst dan? Omdat... Uh, een erectie is zo makkelijk beschikbaar. Nu je neemt toch gewoon een pilletje. Je hoeft niet meer af te vragen of er iets in de relatie is. dat uh, Of in, in jouw verhouding tot je eigen lichaam of tot je seksualiteit. Of dat van je partner. Uh, dat daar iets is wat misschien niet goed voelt. Um, maar je doet er gewoon een pilletje in en dan kun je. Een ander stuk is ook nog. Ik, ik, ik heb voor vandaag dan wel wat uh, onderzoek gedaan... Um, ik heb begrepen dat 25% van de erectiestoornissen eigenlijk een direct fysieke oorzaak hebben. 25% heeft gemiddeld genomen alleen een psychische oorzaak. En de rest is um, een wisselwerking tussen die twee. Erectiestoornissen kunnen ook voortkomen uit allerlei andere uh, fysieke uh, problemen, klachten. Er is een Vlaamse uh, uh, uroloog, en endocrinoloog, die heeft een boek geschreven onder de gordel. waarin Een fijne titel, ja. Eh, mooie titel, hè? Ja. Ja, hij ja. zegt, uh, de penis is eigenlijk de kanarie uh, in de mijn. Als daar dingen niet goed mee zijn, dan moet je verder gaan kijken. Want dan zitten er de, de, waarschijnlijk dingen in de gezondheid van die man. En dat kan gaan over uh, bloeddruk, dat kan gaan over overgewicht, weet ik het. Uh, die daaraan bijdragen. Als je dan een pilletje neemt om het symptoom op te lossen en niet gaat kijken naar de onderliggende oorzaken... dan stimuleer je mannen dus om niet te kijken naar wat er eigenlijk met hun aan de hand is... wat ze misschien eigenlijk nodig hebben, of dat nou psychisch of fysiek is... maar dan zeg je, kom op, wees een vent, neem een pilletje en uh, ga nog een keer. andere kant van dat verhaal is natuurlijk ook dat die drang bij mannen uh, gestimuleerd wordt... en gefaciliteerd wordt en alleen maar vergroot wordt, maar... De bedoeling is natuurlijk dat die mannen daarmee iets doen met een ander. In heel veel gevallen met vrouwen. Uh... Daar is natuurlijk helemaal niet over nagedacht. Over of vrouwen die behoefte wel hebben aan een man die voortdurend uh, nog eens een keer seks wil. Ja. Zullen we even, eerst even een ja, man. Dat Nee, we doen eerst even een man en dan gaan we kom, waarschijnlijk wel vanzelf bij de vrouw terecht. Nee, wat ik interessant vind. Je zegt net: uh, die pulgen, je zegt nou zoveel oh, 25% fysiek, 25% uh, psychisch en, en 50% van alles en nog wat. Ja. Als je nou zegt: de man was aan het emanciperen in de jaren 70, 80, hij werd een beetje gevoelig, werd een beetje, mocht ook. Uh, zijn man van vrouwelijke kant te laten zien. De, de, de, veel feministische vrouwen vonden dat we redelijk, we onze generatie die nu uh, tegenover me zit, allemaal rond de 60, redelijk op weg waren. Dan komt die klotepil en die maakt voor ons weer hoe uh, dan oer- Dus die pil heeft de boel onderbroken. Nou, ik denk dat die pil uh, in een tijdsbeeld past. Vond ik ook weer interessant daarnet, net uh, eigenlijk de hele ontwikkeling van de afgelopen decennia. Um, zijn bestaande machtsstructuren en dominanties... van mannelijkheid, van witheid, van uh, heteroseksualiteit... zijn onder druk komen te staan. En je ziet dat er tegelijkertijd ook al tientallen jaren... een anti-beweging is. Mannen die willen hun mannelijkheid weer terug. Uh, mannelijke waarden herstellen. Gezinswaarden moeten weer hersteld worden. Maar... Um, dus ik denk dat die pil uh, ook antwoord geeft op... Onze, op de vraag van onzekerheid bij mannen, van help, wat moet ik nu, ben ik nog wel een echte man? Ja, dus die pil is ook misschien in zekere zin, een uitkomst bij mannen... die inderdaad onzeker zijn geworden van die steeds zelfverzekerde vrouwen. Kan dat? Als je de, gewoon aan de, naar de babyboomer kijkt... die moet toch steeds meer ook man worden met de vrouwen, zich meer aanpassen... en die pil helpt, die redt hem een beetje? Het is maar de vraag of hij hem redt, want waar redt hij hem nou eigenlijk mee? Met dat hij een erectie kan krijgen en dan? Ik bedoel... Nou ja, wat, je... wat je zou willen is dat mannen uh, de uitdaging van het feminisme aannemen... en gaan kijken wat ze daar werkelijk bij te winnen hebben. Eh, bij, uh, man Kijk, mannen zijn ook maar mensen. Um, mannen zijn, Ze zitten in een keurslijf van mannelijkheid... dat ook heel beperkend werkt voor hunzelf, voor hun omgeving, voor vrouwen, voor de wereld... Um, ja. Dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van het mens zijn. Dat mannen, dus Mannelijkheid wordt heel nauw gedefinieerd. Je moet sterk zijn, stoer, je moet actief zijn, seksueel presteren. Goed, jouw advies aan mannen van onze leeftijd... zoals de meesten hier aan tafel zitten... als het gaat om het probleem ID en de pil. Wel of niet doen, en als je het doet, hoe? Ik heb geen zwart-wit antwoord. Ik uh, ben niet principieel tegen uh, farmaceutische of andere hulpmiddelen... om je kwaliteit van leven te verbeteren. Uh, dus wanneer jij uh, en een of meerdere partners van welke soort... dan ook met behulp van dit pilletje... Uh, plezierige moment kan beleven, ga alsjeblieft je gang. Als het je helpt om serieuze problemen... op een andere manier aan te pakken... ga alsjeblieft je gang. Ik denk dat we kritisch moeten zijn... en dat geldt voor de mannen hier aan tafel... maar ik denk voor de mannen in deze wereld überhaupt... over de rol die seksualiteit speelt... in de definitie van mannelijkheid. Want dat is een vrij eenzijdige manier en een ook een vervreemdende manier uh, van uh, jezelf beleven als mens. Uh, het is niet zo dat een erectie de enige of de beste of de fijnste manier is... om je lijf te beleven, om je relatie met anderen te beleven, om seksualiteit te beleven. Het, uh, het, het lijkt mij helder en het is ook heel troostend wat je zegt. Um, jij moet uh, meteen door geloof ik, naar Buitenhof waar je het gaat hebben over... Ja, daar gaat het ook weer over mannenemancipatie, crisis van mannelijkheid en eigenlijk de vraag hoe kunnen mannen nu um, nog man zijn na MeToo? He, mannen staan al 30 jaar uh, onder druk. Um, en misschien mag ik dan nog even de gelegenheid nemen om te zeggen dat ik over dit alles ook een boek heb geschreven, dat verschijnt eind mei, en is uh, heet waarom feminisme goed is voor mannen, omdat ik denk dat we dit soort vragen, of het nou gaat over geweld, over seksualiteit, over vaderschap, wat ook een thema is, wat natuurlijk vaak over mannelijkheid gaat, dat mannen een heleboel te winnen hebben en niet alleen te verliezen. En die omkering denk ik dat we aan zouden moeten gaan werken. Die defensieve reactie op feminisme, op emancipatie, daar komen mannen niet verder mee. Goed. Goed uh, Jens van Tricht, uh, bedankt en succes bij Buitenhof. Dankjewel. De column van Philip Frederiks. Vlak voor de kerst was ik in Memphis, Tennessee. Havenstad aan een knik in de Mississippi. De grote rivier, slagader van de Amerikaanse geschiedenis. Een van de armste steden van de VS, naar men zegt. Een agglomeratie van een kleine anderhalf miljoen, overwegend zwart. Het centrum van Memphis heeft zowaar iets van een echte binnenstad... met de resten van een authentieke tram de armoede aan het zicht ontrokken. Voor liefhebbers van blues en alles wat daaruit voortgekomen is... is Beale Street met zijn talloze muziektenten heilige grond. Leek mij toch vooral een toeristenfuik. Ik ging voor een cocktail aan zo'n gigantisch lange bar... waar de Amerikanen patent op hebben. Maar waren met zijn tienen onder wie één zwarte man die gezellig meepraatte. Alsof het altijd zo was geweest in Memphis. Colorblind. Even daarvoor was ik in het Lorraine Motel... De galerij, eerste etage, de plek waar Martin Luther King op 4 april... 1968 doodgeschoten werd, Eén overigens res, 39 jaar oud. Het voormalige motel is van buiten nog precies zoals toen... zeegroene deuren, de karakteristieke zuil... met naam een modern 50 jaren logo. Op de parkeerplaats dezelfde Amerikaanse sleeën als 50 jaar geleden. Pal in de baan van de dodelijke kogel... die vanuit een pand aan de overkant werd afgevuurd. Binnen is het hotel omgebouwd tot Nationaal Museum voor Burgerrechten. De strijd voor menswaardigheid tegen 15 dollar per persoon... tot in de details verteld. De bus van Rosa Parks staat er. Om de paar seconden klinkt de nazale stem van de chauffeur... die haar maand om op te staan van de voor wit gereserveerde plek... De bezoeker wordt langs de kamer van Dominic King geleid... als langs een sanctuarium waar ooit een wonder zal geschieden. Afro-Amerikaanse gezinnen schuifelen langs, zwijgend vooral. De ene droom is de andere niet. Een gretig, luidruchtig, overwegend wit publiek... meldt zich al op de vroege ochtend bij de ingang van Graceland. De Amerikaanse droom van Elvis Aaron Presley. Toegang vanaf 39,75 dollar per persoon. 169 dollar kan ook voor de Ultimate VIP Tour. Een hele dag close met Elvis. Het is een postuum aangapen van een gederailleerde diva... van een armoedzaaier die zich doodvrat aan zijn eigen succes. Afgelopen dinsdag, zoals ik, liepen 10.000 mensen mee in een tocht door Memphis om Martin Luther King te gedenken. Met ongetwijfeld de troostrijke gedachte dat hij zijn leven niet voor niets had gegeven. Een politieke sluipmoord omgezet in een zinvolle dood. Over een paar weken zal dat weer worden gezegd... wanneer het 50 jaar geleden is dat Robert Kennedy werd vermoord. En later dit jaar, op 11 november, een eeuw na de wapenstilstand... die een einde maakte aan de massaslachtingen van de Eerste Wereldoorlog. Aan Franse zijde zijn honderdduizenden zinvol gesneuveld... onder het motto mort pour la France, een eretitel. Niets mooiers, niets eervoller, niets groter dan mort pour la France. Gesneuveld voor het vaderland. 11 november 1918, van het Westelijk Front geen nieuws. Over zinvol gesproken. Ja, Philip. Martin Luther King verbinden met de Eerste Wereldoorlog. Ja, daar moet je voor gestudeerd ja. hebben. Zinvol. <laughs> Dank je. Ja. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, ze gelooft in allerhande goden godje, godheidjes, godinnen in het oude Griekenland en Rome. Maar ook toen had je al sceptici en twijfelaars. En op een gegeven moment kwam er wellicht een zekere Jezus. En een paar honderd jaar later was het antieke geloof ineens heidens en bijgelovig in de ogen van de nieuwe gelovigen. Ja, en Bij ons in deze week van de klassieke Inger Kuyn, docent oude geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Zij publiceerde ondanks het boek Leven met de Goden Religie in de Oudheid, omdat ze wil laten zien hoe rijk dat veel godendom was, als ik het goed begrijp. Je je boek en daarin schrijf je ergens, Inge of Inger, moet ik zeggen: de manier waarop religie in de oudheid werd gedaan. Dat wil je ons laten zien, omdat we daar iets van kunnen leren. Vertel eens de manier waarop religie werd gedaan in de oudheid. Wat kunnen wij daar in het heidense jaar 2018 van leren? Oké, okay. uh, dankjewel voor, de, uh, voor deze vraag. Um, voor mij het mooiste. Wat we van, uh, van de Grieken en Romeinen en hun polytheïsme, hun veel godendom kunnen leren, is um, het grote uh, absorptievermogen. Dus dat, um, uh, ja, dat die religie eigenlijk als een spons vergeerde en allerlei goden um, uit, uit het Middellandse zeegebied uh, in zich opnam. Dat is natuurlijk eigen aan polytheïsme, dat je in die zin uh, flexibeler bent, dat het... Pantheon altijd nog weer uitgebreid kan worden. Um, maar dit was een heel belangrijk kenmerk van, uh, uh, van de religie in de oudheid: dat uh, godheden, dat rituelen um, werden overgenomen, aangepast. Uh, en, uh, en op die manier uh, ja, invloeden van buitenaf een plek konden krijgen. Maar je, je bedoelt eigenlijk dat een cultuur niet op slot moet zitten... maar open moet staan en dat dat een van die kwaliteiten is... die je in, die, in dat politieïstische geloof, in de oudheid in ieder geval, terugziet. Als, als we um, die, die veelgodendom dat bekijken... we moeten eigenlijk meteen ophouden als we die oudheid willen begrijpen... met onze monotheïstische christelijke bril naar religie te kijken, is het niet? Um, ja, ja. Um een belangrijke blokkade van de monotheïstische bril uh, is dat het heel erg, dus dat het dan altijd heel erg gaat over geloof, uh, over loyaliteit, over een soort van uh, exclusieve relatie met God uh, en over dat je, ja, dat je bepaalde uh, waarheden over God onderschrijft. Um, en dat is iets wat, ja, wat vreemd was, uh, wat waar, hè, waar mensen in de oudheid zich niet in zouden herkennen. Um, maar, maar, de, de, de nadruk lag heel erg precies, op, zoals jij net zei, op wat, wat er gedaan werd, wat mensen maar, deden. Maar probeer mij ons dan uit te leggen: als, als ze niet geloven uh, zoals wij ooit geloofden, hoe geloofden ze dan? Uh, uh, wat, wat betekende het dan, geloven? Er waren ze bang voor hun goden? Net als wij vroeger dat waren in de kerk uh, stiekem. Hoe, hoe, hoe keken ze ernaar? Wat was dat eigenlijk? Ja, nou in zekere zin uh, waren goden in de altijd zeker uh, angstaanjagend, hè? Ze, konden, uh, ze konden je iets aandoen, ze konden je straffen, uh, ze, konden, uh, ze konden je ook, uh, nou ja, hè, als je om iets vroeg, dan kon het zo zijn dat ze het niet aan je geven, dus in die zin boezemen ze angst in, um, maar die Relatie tussen mensen en hun goden was ook heel, uh, ook heel ambivalent. Dus uh, we kennen ook veel grappige verhalen over goden in de oudheid. En de goden konden heel uh, speels verbeeld worden in kunst en in literatuur. Uh, we horen dat mensen over, uh, over hun goden dromen. En dat ze op, op die manier een soort, uh, een soort interactie hebben. Dus ja, ze natuurlijk, waren, angst speelt een rol. Ze maar, waren nog uh, wat dichterbij, die goden. Ja, dat, dat, dat denk ik sowieso wel. Ja, en ook in, ja, in materiële zin. Hè. De goden werden uh, eindeloos afgebeeld in beelden, in schilderingen, uh, waren aanwezig in privéhuizen, in tempels, in het straatbeeld. Uh, dus ja, in die zin is, ja, is het veel meer. Uh, nou ja, zoals de titel van mijn boek, Leven met de Goden uh, dichtbij. Maar ja. was, was het ook niet zo dat iedere. Uh, Jan van Putten, Ja, ja iedere, iedere activiteit, iedere menselijke activiteit. een goddelijke beschermer had. <tie> hè, zodat uh, je wist uh, dat, je, dat je veilig was, dat je beschermd was. Hè? Zoals iedere stam ook zijn eigen God had in het Midden-Oosten mm -hmm. en zo. Uh, dus uh, creëer een God, want dan sta je sterker in het leven. Zoiets. Ja, nou, er, er zitten twee kanten aan. Inderdaad uh, waren er voor allerlei aspecten van het leven. Dus uh, kinderen geboren laten worden, uh, landbouw... Um uh, uh, nou ja, hebben bepaalde uh, uh, vormen van, uh, van, de, van zeevaart uh, waren specifieke goden die zich daar uh, mee bezig hielden. het is soms heel lastig te onderscheiden want er zijn ook activiteiten waar dan mindere, meerdere goden zich mee bezighielden. Uh, en anderzijds zijn de goden heel erg lokaal, heeft, he, heeft iedere, uh, iedere plaats of zelfs een bepaalde wijk of een bepaalde tempel hebben we weer een, een bepaalde incarnatie van de ja. God. Dus in die zin komen ze heel dichtbij. Maar dat zie je in het christendom met de heiligen toch? Dat is ongeveer vergelijkbaar. Absoluut. Het ja. christendom krijgt uiteindelijk ook heel veel polytheïstische trekjes. Dat maar, is zeker het geval. Maar godsdienst is, althans de godsdienst vanuit de christelijke traditie gezien en misschien ook wel vanuit de islamitische, is in zekere zin een contract tussen de Godheid of de heiligen en de Godheid en de gelovigen. Wij doen iets, we laten iets en dan krijgen we iets voor terug. Dat, is dat ook wat je in dat oude veelgodendom ziet? Nou, een contract uh, is, is, is een verkeerde term. Omdat, uh, omdat mensen zich tot een aantal goden verhielden. En je ziet op een gegeven moment in de aantal... Je, je kon gaan shoppen. Als het bij de een niet lukt, ga je naar de ander. Uh, nou, als het bij de een niet lukt, dan is... De eerste reactie dat je het nog een keer probeert. Omdat je het ritueel misschien niet goed hebt uitgevoerd. En uh, dat je het probeert de volgende keer beter mm -hmm. te doen. Um, maar... één um, nou, fascinerend fenomeen uit de oudheid uh, zijn um, nou ja, mysteriecultussen Waar mensen zich dus uh, in laten wijden. In een bepaalde cultus voor Demeter of Dionysus. En, uh, of yep. voor Zeus de Hoogste. En naar die cultussen wordt vaak gekeken als een soort van voorloper bron van het monotheïsme. Dan zeggen mensen zie je wel, uh, he, die monotheïstische uh, drang, die zit er al in. Alleen wat ik zelf heel erg uh, leuk vind... is dat we dan in inscripties een priester van Zeus de Hoogste... zogenaamde proto-monotheïstische god vinden... die dan toch ook voor Serapis nog even een inscriptie hebben gemaakt. Ja, ja, <laughs> ja precies. Dus zelfs, he, zelfs daar zie je dat, ja, dat, dat, dat mensen doorgaan met, uh, met, met een relatie met verschillende goden, die ja. voortdurend doorgaat. Hè? Je eert de god, je krijgt iets, je geeft iets. Het is een... En kritiek, mocht er kritiek zijn, twijfel, mocht dat geuit worden. Hoe, hoe zat dat in de oudheid? Ja, um, nou, we hebben fascinerende voorbeelden van uh, kritiek. Al vanaf de zesde eeuw voor Christus uh, vinden we stevige kritiek terug op de mythe. Uh, en later ook Ja, vanuit natuurfilosofische hoek uh, gaat men zich serieus afvragen uh, op wat voor manier de goden nu precies bestaan. Um, daar, was, daar was er ruimte voor. Juist omdat, hè, of, je er, of je er wel of niet bij hoorde... meer te maken heeft met wat mensen doen dan met wat ze denken. Um, was er ruimte, ademruimte voor, uh, voor twijfel en kritiek... Um, een probleem daarbij is natuurlijk dat we een heel beroemd voorbeeld kennen Socrates. van iemand uh, waarvan we denken dat hij misschien uh, vanwege zijn denkbeelden over de goden, zijn afwijkende denkbeelden over de goden, ter uh, dood is veroordeeld. Ja, het proces van Socrates en de informatie die we daarover hebben is zo is zo complex, is zo gelaagd. Er zit ook een hele politieke achtergrond uh, achter. Uh, hij trad natuurlijk heel provocerend op, um, en ja, er zijn genoeg auteurs uh, die we hebben uit de oudheid... die ook heel kritisch zijn op de goden... waarvan we weten dat, dat ze geen haar gekrenkt werd. Um, dus Socrates is in die zin eerder de uitzondering, zou ja, ik zeggen. Meer om politieke redenen, omdat hij de jeugd bedierf wellicht... Ja, uh, ja, ja, ja, dan precies, om, ja. uh, uh, laten we zeggen, uh, uh, zijn, zijn laken van de goden... Uh, tot de gifbeker veroordeeld. Nu is er het christendom... Dat komt in de vierde eeuw voor Christus, wordt dat de staatsgodsdienst van het Romeinse na Christus, Rijk? Na Christus. Christus. Zij voor, ja, ja. voor Christus. Ja, dankjewel Jan. Ja. Uh, na Christus natuurlijk. En uh, is het dan echt afgelopen met dat heidense, of heidense dat veel goden doen? Um, uh, nog niet. Nee, tot, tot, in, uh, tot in de vijfde, zelfs uh, vroege zesde eeuw vinden we uh, ja, toch nog uh, sporen terug. Van mensen die doorgaan met het aanbidden van bepaalde, uh, van bepaalde heidense goden, of, mm -hmm. hè, zoals wij dat nu noemen, heidens. Uh, en uh, het is zelfs zo dat er ook wel bepaalde uh, groepen nu nog zijn. Uh, ne neopaganisme wordt het dan genoemd. Ik moet wel zeggen dat is een kleine beweging. Er zijn uh, nog mensen die de antieke goden aanbidden? Ja. Ja, ja. Ja. Zit, ik bedoel, ik zou niet zeggen dat daar echt een. een, een Jan rechts... van der Punt. Ja, Jan weet ze dat... te vinden. Jan? In Griekenland heb je ja. nog een paar duizend mensen. En die geloven echt in de antieke goden. Zeus op de Olympus en noem maar op. Ja. En die zitten vooral in Gouden Dageraad. De fascistische beweging. Ja, ja, ja. dat is weer een, Maar goed, je hebt, je hebt toch ook allerlei, allerlei andere plekken in de wereld. In Afrika, Latijns-Amerika. Er zijn toch allerlei plekken waar uh, christelijke godsdienst wordt vermengd met uh, uh, plaatselijke uh, ja. uh, geloven. Uh. Ja, ja. In die zin is alle geloof erbij, geloof ja. of andersom. Ja. Ja. Nou, het is in ieder geval, hè, we, we denken wel eens... Uh, in het jaar nul is het afgelopen, want dan hebben we het christendom. Dat is sowieso niet zo. De eerste 2, 2,5 eeuw na Christus is het christendom echt heel klein en uh, marginaal. Maar inderdaad, zelfs nadat in de vierde eeuw... Uh, christendom staatsgodsdienst wordt met Theodosius... Um, gaan mensen toch... Door, Er is toch iets, uh, blijft iets aantrekkelijks aan dat rijk gekleurde, spannende uh, scala aan, uh, aan antieke goden. Goed, Inge Kruin, of Kruin natuurlijk, Inge Kruin. Bedankt, je boek Leven met de goden ligt in de boekhandel. En vanmiddag om half drie bij Van Stokken in Leiden... ga je alles nog eens uitgebreid uitleggen en wordt je boek gepresenteerd, geloof ik. Klopt, en dan ga ik het met name hebben over, over die twijfel en kritiek... voor uh, mensen die dat interessant vinden. Goed, misschien. en iedereen die wil, mag gaan. Ja. Oké, okay, dankjewel. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, de duivel wordt oud, is het gezegde, geloof ik. Een uitspraak die in ieder geval van toepassing is op... Efraïn Montt Afgelopen week is hij op 91 jaar leeftijd overleden. Niet in de gevangenis, maar gewoon thuis in zijn eigen bed. Hij was maar 17 maanden president van Guatemala... maar dat waren dan ook meteen de meest bloedigste maanden... uit de geschiedenis van het land. Jan van der Putten was correspondent in Latijns-Amerika... in de tijd van het schrikbewind van Montt en heeft de afgelopen dagen de knipsels... van wat hij destijds geschreven heeft van zolder gehaald... en nog eens doorgelezen. Eh, goedemorgen, Doorgeploegd, Jan. Man, Doorgeploegd. Doorgeploegd. Ja. ja, viel het mee? Nee. Nee, nee, nee. nee. Nee. Vooral, vooral omdat het zo verschrikkelijk was. Goed, nou, nou Rio's mond. Ik denk dat de meeste mensen uh, uh, niet meer precies weten wie hij was. Stel hem nog even aan ons voor, aan deze generaal. Een uh, ambitieuze figuur, kunnen we zeggen. Die al heel vroeg uh, in, het in het leger ging. En uh, zoals zoveel uh, generaals uh, politieke roeping kreeg. Hij uh, deed mee aan de verkiezingen van uh, 1974. Heeft hij toen. Net verloren mm -hmm. door fraude. In Guatemala bij alle verkiezingen is altijd fraude gepleegd. Dus verloor hij toen. De verkiezingen van acht jaar later, dus dat was in 82, dan is er opnieuw fraude. En dan grijpt hij samen met twee andere officieren de macht. Er komt dus een groente aan de macht. Ja. En Wat in die uh... tijd in Latijns-Amerika niet heel ongebruikelijk is. Nee, nee, nee. Het dat was er militairen de macht grijpen. Ja. De, bijna alle landen. Stonden onder leiding van, uh, van militairen. En die volgden allemaal de leer van de nationale veiligheid. Nationale veiligheid voorop tegen het communistische gevaar. Het was koude oorlog. Maar goed, de Rios Mond, die zet dan na een paar maanden die twee andere groenta-leden aan de wijk. En dan uh, heeft hij dan alleen heerschappij. speciale figuur, want in strijd met. Uh, hij is eigenlijk de eerste uh, president van Latijns-Amerika die niet goed katholiek is. Ja. Hij heeft zich bekeerd tot zo'n evangelische Amerikaanse secte. is ook heel goed bevriend met die televisiedominees in de Verenigde Staten. En um, zijn secte heet El Verbo, het woord. En iedere, avond, iedere zondagavond zijn er elle lange predicaties van de president... over uh, hoe we dat woord dan in de praktijk uh, moeten brengen. Ja. Goed, Hij is dus de, de, de eerste uh, chri christelijke leider, maar hij is tegelijkertijd, uh, uh, de, als hij die staatsgreep pleegde, is er ook al een hele tijd een soort burgeroorlog aan de gang, hè, waar hij ook een positie in inneemt. Ja, en dat, uh, het, het, het, het sleuteljaar in de katalanse geschiedenis is 1954. Uh, dan is de eerste interventie, militaire interventie van de Verenigde Staten een feit. Dat is. Uh, uh, een kwestie van, van, van uh, groot grondbezit. En met name de United Fruit. De United Fruit Company, een Amerikaanse bananenmaatschappij. Die uh, erg machtig was in, uh, in Guatemala. En er was een president, een kolonel, maar democratisch gekozen president. Jacobo Arbenz. En die had het, het snode plan opgevat. om de braakliggende gronden van de United Fruit te onteigenen en te verdelen onder de arme Indiaanse boeren. Nou, dat was uh, communisme natuurlijk. Het was een, een zwakke sociaal-democraat, zou, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Maar dat was communisme in die tijd van de Koude Oorlog. En de United Fruit had een paar uh, sterke advocaten. De belangrijkste was John Foster Dulles, de minister van Buitenlandse Zaken... en Alan Dulles, de de, de voorzitter, de, de chef van de CIA. En die hebben toen die staatsgreep gepland en uitgevoerd in 1954. Nou ja, vanaf dat moment komen de militairen daar uh, aan de macht. Eerst als loopjongens van de grootgrondbezitters, en daarna krijgen ze pretenties en worden ze zelf ook grootgrondbezitter... Uh, er worden doodskaders gevormd. Allemaal hele mm -hmm. schuwelijke namen. Oog om oog. De gier van de gerechtigheid. De koningsbende. En wat doen die doodskaders? Die uh, uh, maken de boeren die geprofiteerd hebben van die landhervorming dood. Die worden ver, uh, vermoord. En dat die, die hele industrie is eigenlijk in de handen van de overheid. En met name van een figuur die veel te weinig bekend is. Maar die jaren en jaren... Die uh, Escaders heeft geleid, een vroegere vice-president was dat, uh, Mario Sandoval Alarcon. Ja, tomeloos geweld dus, vooral dus van de kant van de militairen, de paramilitairen, is on ongeveer hetzelfde. Hè. Hele boerengemeenschappen die worden en, en, uitgeroeid en, en, en lijken in, in, in, ja. in zee en in, in nog brandende ja, maar, vulkanen maar, gestart en van alles dan, nou ja, Maar als Rios de macht komt, wordt het allemaal nog veel erger. Dat staat toch bekend als de uh, allerbloedigste periode uit die geschiedenis. Ja, en het gekke was dat hij in het begin helemaal niet, uh, niet, niet, niet zo erg gevonden werd. De mensen zagen het meer als een opluchting... vanwege zijn prachtige belofte. Hij zou die arme boeren, die voor het grootste gedeelte ongeletterd zijn... die zou die onderwijs geven. Uh, er zou, uh, de, de corruptie zou worden aangepakt en de armoede zou worden bestreden. Maar dat moest natuurlijk wel in, uh, in orde gebeuren... En daarom moesten de vijanden van Riosmond moesten dus dood. Hij had een campagne ontwikkeld en die heette de Frigoles of Fusiles. Hè, Frigoles de bonen, het basisvoedsel, of geweren. Dat wil zeggen, ik, eh, ik, schiet je, ik schiet je dood als je tegen me bent, nou ja, en dus communist, automatisch. En, eh, en als je dus je goed gedraagt, dan krijg je, dan krijg je eten van me. Er werden zo'n gemiddeld 3000 Maya-indianen per maand werden vermoord. De tactiek van de verschroeide aarde werd toegepast... met meer dan 600 dorpen die uitgeroeid zijn, platgebrand... Plat met de meeste grote verschrikken. Ik kreeg kippenvel toen ik mijn eigen stukken daarover las. Hoor. Echt. Echt, echt, echt vreselijk liefst. Massale folteringen, verkrachtingen en moorden. Met wat ze met baby's hebben uitgesproken, dat wil je niet weten. Mensen die aan stukken worden, gesne worden gesneden. Kannibalisme, eh, hart, lever en hersenen eh, van de vermoorde mensen... die worden opge opgegeten, want dat geeft je dan kracht... over ja. geloof en bijgeloof Ge gesproken. Nee, er waren bloed bloedbaden met honderden en honderden doden. Echt gewoon, ja. gewoon een genocide. En wat ze ook hadden, waren modeldorpen. Vietnam. Hè. Ja, de Engelse pers noemde het in die tijd al de Silent Holocaust. Dat, dat, dat was het ook. Maar ja, ik kan me wel herinneren dat ik er niet zoveel handjes voor op elkaar kreeg. Want ja, in Latijns-Amerika was het allemaal hetzelfde. Ik bedoel, het was allemaal verschrikking en terreur. Dus nog eens een ja. keer wat er, er, erbij. Maar, maar dit je, was wel heel erg ook met naalpalm erbij. Ja, en je, zo. Je, je zegt net, daarnaast, naast het moordprogramma, dit genocideprogramma, had hij ook Modeldorpen. Ja, modeldorpen waar de overlevenden van de uitgeroeide dorpen werden ondergebracht en die mensen die werden dan als slaven op de uh, bezittingen, op de uh, grootgrondbezittingen te werk gesteld. Ja. En ondanks al die verschrikkingen, waar destijds dus al over geschreven werd, jij deed het ook in Nederlandse kranten. Uh, was Reagan, de toenmalige president van Amerika, een grote fan van Rios Mond. Hoe kan dat? Ja, dat was dus de tijd inderdaad van de dictaturen van nationale veiligheid. Dus alles wat uh, tegen de, de, de, de heersende leer inging, uh, de Koude Oorlogler van het Westen. Dat was communistisch en moest worden uit, uitgeroeid. Uh, hij had ook het, het, het voordeel dat hij, uh, dat hij dus niet uh, katholiek was. En daarmee. De steun had van die evangelische uh, secten in de Verenigde Staten... ...waar Reagan ook uh, het een en ander mee te maken had. En uh, de katholieken werden in die tijd uh, dus als, vaak als gevaarlijk gezien. Hè. De bevrijdingstheologie uh, die, uh, was, toen, was toen heel belangrijk. Een heleboel, of een heleboel diverse bisschoppen zijn uh, ook, ook vermoord. Tientallen priesters ook, ook in Guatemala. En in Guatemala is later ook weer een bisschop ook Vermoord, dus, monsieur Romero of monsieur in El Salvador of Angelelli in, mm -hmm. in Argentinië. Niet, niet de enige. Overigens, die bisschop die vermoord werd, monsieur Gerard, die heette die. was de voorzitter van een soort verzoeningscommissie. En die werd opgevolgd door de broer van Rios Mont die zelf bisschop was, die broer dan. Ja, ja. Maar nou, het, Reagan had toch een paar problemen met, uh, met het regime. Want uh, president Carter, uh, zijn voorganger... die had in 1977 uh, in een, uh, een, een stop aan, van militaire hulp aan Guatemala afgekondigd... vanwege schending van de, de mensenrechten. Dus daar moest Reagan op de een of andere manier omheen. Hij is er om, omheen gegaan, maar in... Op een gegeven moment uh, was het anticommunistische argument gewoon uh, belangrijker. Hij heeft een uh, bijeenkomst gehad met Rios, Rios Mond. En toen zei hij dat hij een, hem echt de ware democraat had ontdekt. En even later werd inderdaad de Amerikaanse militaire hulp aan dit genocidebewind gewoon weer hersteld. Uh, maar nee. Israël is... Uh, bij lange, uh, is, is, is toch wel uh, de grootste leverancier... van wapens en militaire instructeurs gebleven. Maar goed, na anderhalf jaar is het afgelopen met deze meneer. Ja, ja, ja. Nou Hoe dat kan het, dat dan? Uh, ja, ja omdat hij toch een beetje de goodwill had gespeeld dat hij wel een beetje een hele, hele vreemde figuur was, deze fundamentalistische Jezus freak. dat viel toch niet zo goed bij de meer traditionele sectoren ja. van, van het leger, is maar er, er waren een, al zes eigenlijk... staatsgrepen, waren er al geprobeerd hè? dit was de zevende die gelukt was maar wat volgens mij veel belangrijker was was dat hij een, een belastinghervorming had, had voorgesteld en die viel heel slecht bij de bezittende klasse, dus daarom moest hij eigenlijk weg. En voor de Amerikanen... werd hij toch, toch ook echt een beetje onverteerbaar. Ja, maar want hij, hij werd eigenlijk door, door, door uh, oude collega's... collega-militairen werd hij terzijde geschoven. Ja, zoals altijd. Ja, ja. Ja, want meestal loopt het dan slecht af met dit soort dictators. Maar dat is met hem dan dus weer niet gebeurd. Nee, maar dat komt vanwege de ruime straffeloosheid. En die maar, is tamelijk is gebruikelijk bij ex-dictatoren. Ja. Maar is hij niet berecht? Is er geen, geen, geen proces geweest tegen deze genocide genocidepleger? Ja, uh, er is het een en ander gebeurd. In 1996 wordt dan formeel de democratie hersteld. Maar de militairen blijven grotendeels uh, straffeloos. Daar zorgen ze ook altijd voor dat ze niks zal, zal overkomen. Er zijn verschillende pogingen gedaan om hem voor de rechter te krijgen. De meest bekende is die van de Quartamanteekse Nobelprijswinnares... voor de, voor de vrede, uh, Rigoberta Manchou. Die heeft geprobeerd hem uh, te laten berechten. Spanje heeft een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. In, uh, in 2005 was dat. Allemaal niks van gekomen. En intussen uh, was hij de, de, gewoon de politiek ingegaan. Hij had een politieke partij opgericht en werd, ik meen... In 2007 werd hij parlementariër en was hij dus immuun. Dus hij kon niet gepakt worden. Ja, maar uiteindelijk in 2012 verliest hij zijn zetel... en dan komt er alsnog een proces, hè? Dan komt er een proces en dan wordt hij in 2013 veroordeeld... tot 80 jaar cel wegens uh, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Uh, hij heeft toen vastgezeten. Twee dagen, precies twee dagen op een legerbasis... waar hij behandeld is... Nou ja, Met alle egaars, want voor veel militairen was hij toch eigenlijk de grote held. Na die twee dagen kwam hij vrij, want hij had nog een paar vriendjes in het Hooggerechtshof zitten. Dus uh, hij heeft, eigenlijk is hij nooit berecht. Daarin, of, althans, ze hebben geprobeerd hem te berechten. Hmm, ja. Maar toen uh, kwam hij helemaal ziek, zogenaamd. He, op ja. een brancard kwam hij binnen in de rechtszaal. Ja, en, en, uiteindelijk... en toen is het allemaal afgelopen. En Goed. toen is hij gewoon in vrede gestorven en met militaire eer gecremeerd. Jan van der Putten, uh, bedankt voor je komst. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug. Onder meer met 50 jaar Space Odyssey. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Deze week in De Pestribune. Acteur Robert de Hoog. Onder meer bekend van zijn hoofdrol in de film Nova Zembla. Ook werkte hij met Steven Spielberg. Ik heb wel met hem gewerkt natuurlijk, als enige Nederlander ooit die dat met hem heeft mogen doen. Momenteel is de hoog te zien in de nieuwe advocatenserie Zuidas. En handballegende Lambert Schuurs. Hij speelde 28 jaar op het hoogste niveau en is met 312 interlands record international van Nederland. Dan de senior Lambert. Schuurs